Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready for you, four, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week, getiteld Geestelijk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 inflexibiliteit. Een kwartet ervaringsdeskundigen met inzicht in de ziel van onze gedachten. De tweede passievolle esprit-pionier is Yvonne Floor. Het kleine meisje Floor kwam op donderdag 23 maart 1967 ter wereld in het Noord-Brabantse dorp Rijswijk. Na het VWO studeerde dit knappe koppie rechten en Engelse letteren aan de universiteit om aansluitend aan de slag te gaan als jurist. Ze besloot het roer om te gooien, dook opnieuw de schoolbanken in en richtte in 2005 haar pijlen op een geheel nieuwe carrière als journalist. Yvonne is van vele markten thuis en schrijft uiteenlopende artikelen... voor diverse tijdschriften. Vorige maand verscheen haar eerste boek, De Oestercompagnie. Een informatief en intrigerend boek over bipolaire stoornissen. Met gepaste trots stelt het Nachtvluchtenteam... onze gast aan u voor, meester Dr. Anders Yvonne Floor. Goedemorgen, en ik zie ineens dat jou... Juist, en nu staat hij wel aan. Goedemorgen en bedankt voor de mooie introdu introductie. Nou, ook graag gedaan. Ja. Ja, klopt het ook een beetje? <laughs> uh, nou, het knappe kopje en zo zou ik niet voor mezelf zeggen, maar de rest klop komt, uh, ja, klopt. Uh. Maar het knappe kopje kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Ja, precies. Dat kan uiterlijk bedoeld worden, dat kan qua intelligentie bedoeld worden. Wellicht is het bij jou allebei van toepassing. Tenminste, dat is mijn mening. Dankjewel. Ik Als word ik er ook... helemaal rood van. Gelukkig wat het niet te zien is. Ze wordt er al helemaal rood van. Nou, dat moet je dus niet doen. Want inderdaad, onze uitzending op Radio 1 ja. is ook te zien via de webcam. En daarvoor gaan mensen vaak naar uh, de site van Radio 1. Radio 1.nl. Dus daar ben je zo meteen zichtbaar. Nee, ik zou, je nergens, uh, ik zou me nergens zorgen over maken in jouw geval. Dankjewel. Maar ben je daar onzeker over? Over je eigen intelligentie of je uiterlijk, je, je kopie... Nee ik, ben niet, nee, ik ben niet onzeker over mijn intelligentie in ieder geval. Nee, nee. lijkt me ook niet hè? <laughs> nee. Want twee studies tegelijk, dat is toch wel vrij opmerkelijk en bijzonder, vind ik hoor. Ja, het heeft elkaar deels overlapt. Ik heb het niet allebei helemaal tegelijk gedaan. Ik ben mijn derde jaar begonnen met, uh, met rechten erbij. Ja. ja, maar veel mensen rechten alleen al is een zware klus en een eindeloos uh, gebed zonder en, zullen we maar zeggen. Ja, ik was heel blij toen ik in mijn derde jaar rechten ging doen... want het was echt opeens een hele praktische studie... met allemaal heel maatschappelijk betrokken mensen. En dat vond ik wel heel leuk. En ik wilde het een jaar doen, maar ik vond het zo leuk... eigenlijk dat ik er een jaar, mee, dat ik er een jaar gewoon mee door ben gegaan en het afgemaakt heb. Maar in diezelfde tijd dus uh, ging de Engelse letteren... dat ging ook gewoon door, die studie? Dat ging door en ik ben ja. gaan vliegen ook, ja. Ja, ja. Ja. Dus uh, wat vond je eigenlijk van onze tune? Prachtig, hè? Want ja, er zit dan zo'n piloot, piloot. Ja, in, heel leuk. Uh, ja, dat ja, is echt uh, vanavond of vandaag. Uh, hoe noem je, jullie noemen jezelf volgens mij ook piloot, En dan de stewardess erbij. Nou, wij, wij hebben het over inderdaad de captain en, en de co-pilot. Co-pilot ja. Barbara en ik ben dan de captain. En dan hebben we boordwerktuigkundige Rolf Schreuder, dat is dan onze technicus. Tenminste, zo pleeg ik het over het algemeen wel te noemen. Ja. ja. Ik vind dat mooi omdat mensen daarin dan misschien ook een beetje het gevoel krijgen dat ze op reis gaan. En we maken natuurlijk gedurende de nacht, vanaf twee uur s'nachts, een radioreis. En nemen mensen mee als passagier op die reis. Dus ik vind dat op zich wel een heel mooi beeld. Ja, en ja. met tijdsverschillen ook nog in dit. Met tijdszones ook nog voor jou erbij. Ja, dat klopt. De jetlag <laughs> komt daar natuurlijk ook bekend ja. voor. Ja. Ja. Ja. Ja. Laten we eens even naar het begin gaan. Jij werd geboren uh, in 1967. Ja, klopt. In Rijswijk. En we hadden het er net even over, vlak voordat we begonnen. Dat is een dorpje in Brabant. Ik ben geboren en getogen in Brabant. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, dames, ik had Noord-Brabant erbij geloven. Maar het is, geloof ik, een dorp met twee straten of een dijkje. Het is heel klein en ik heb er een jaar gewoond. Uh... Maar het is Noord-Brabant, inderdaad. Ja. En is er geen familie achtergebleven waar je dan nog regelmatig op bezoek nee, kwam? Nee, die wonen allemaal in Apeldoorn. Uh, of tenminste, de opa's en de oma's. Uh, ja. Want je hebt ook helemaal niet het Brabants accent. Dus ja. na een jaar vertrokken, je ouders spraken die Brabants? Nee, ook niet. Die komen okay. ook uit Apeldoorn. Dus nee, die praten gewoon ook allemaal ABN. Heerlijk stadje Apeldoorn trouwens. Even ja. tussendoor. Ja. Ja. ja. In wat voor gezin werd jij geboren? Wat, uh, wat was de samenstelling? Uh, mijn vader was ik altijd, of daar ben ik altijd heel trots op, die was vroeger straaljagerpiloot. Dus dat vond ik altijd wel heel stoer om te vertellen. En die is later jurist geworden. En uh, ja, mijn moeder, mijn vader en moeder waren vroeger nog samen. Die zijn getrouwd of gescheiden toen ik 17 uh, was. En ik heb een oudere zus. Alleen maar twee meiden daar? Twee meiden, ja. Ja. Dat zou voor je vader ook niet altijd even gemakkelijk geweest zijn. Hè? Drie van die uh, dames in het gezin. Nee, volgens mij had hij zoon erbij ook wel heel erg leuk gevonden. Hij vindt kleinzoons ook wel heel leuk, uh, geloof ik inderdaad. Maar ik, ik gedroeg me ook altijd een beetje als een jongetje. Ik ging met hem mee naar de vliegshows. Ik ging met hem vissen en had stoere dingen doen. Dus uh, ik probeerde altijd een beetje het jongetje te zijn, denk ik, toch wel... Uh... Probeerde jij dat gemis voor hem een beetje in te lossen? Of ik denk het, ja. Of vond je dat zelf ook een, een, een leuker uitgangspunt... Dat, dat dat een beetje stoer in het leven staat Nee als kind? hoor, ik was heel meisjesachtig. Nee, was denk ik meer een beetje om te pleasen. Wat grappig. Ja. Waar eigenlijk... dingen vandaan kunnen komen om ja. te pleasen... omdat je gewoon voelt als kind... dat je vader wellicht een zoon mist. Ja. Nou, misschien vul ik voor iets voor hem in hoor nu. Maar het was natuurlijk wel een erg mannelijke. Of het is een erg mannelijke man. Dus uh, ja. dat voelde ik altijd wel. Iemand met heel erg veel hobby's en uitdagingen. En ja, ik had altijd wel zoiets van. Nou, dat is wel heel leuk als ik dan een beetje mee kan doen uh, in dit verhaal. Ja. Maar je hebt het ook voor jezelf als zodanig ingevuld. En, en bent er ook in meegegaan om, om dat een beetje neer te zetten. Ja, en met het vliegen. Ja, ik had ook veel dezelfde hobby's. Maar mijn zus ook, hoor. Mijn zus is ook jurist geworden. Dus we, zeiden, we waren ook heel competitief altijd in, in het gezin. Dus uh, we deden allemaal rechten. En uh, ja, het was altijd een vrij competitief sfeertje wel uh, vroeger. He, heeft jou dat ook verder gebracht dan dat je geweest zou zijn zonder dat ja, absoluut. strijdbare naar elkaar toe. En dat bijna elkaar de loef misschien wel afsteken. Uh, ja, absoluut. Het heeft me wel gevormd, denk ik. Ja, ja. Nou, Mijn vader is heel begaafd in heel veel dingen ook. Dat zei ik al, hij was straaljagpiloot en later is hij echt uh, uh, met allemaal tien en negen afgesteerd met uh, rechten. Naast een fulltime baan, dus... Uh, ja, die was ontzettend intelligent. En uh, dat heeft ons bij ons altijd wel een beetje de toon gezet. Dat we daar ook altijd wel hem wilden trots wilden maken, zeg maar. Ook op ons. Dus we zaten echt altijd met twee encyclopedieën aan tafels. Of met drie. En als hij dan iets zei, dan gingen wij gelijk altijd met encyclopedie erachteraan. Om te bewijzen dat onze stelling, uh, ja, zo zijn wel een beetje groot gebracht Maar het was niet iets wat hij ons oplegde. Maar het is iets wat we zelf gewoon deden, ja. En is het dan zo dat... Want dat vermoeden heb ik vaak, zeker waar het mannen betreft, als ze zo intelligent zijn en zo makkelijk eigenlijk studies afronden, alles naast elkaar. Hoe is het dan met de sociale intelligentie gesteld? Uh, bij mijn vader bedoel je? Ja. Ik. Uh, vind ik moeilijk om te zeggen. Hij luistert ook uh, vanavond, vanavond, denk ik, of vandaag. Uh, nou, die is op zich wel goed de sociale intelligentie, maar ik denk dat bij hem dat niet het eerste was wat het belangrijkste voor hem was, zeg maar. Het presteren en het, uh, het hebben van hobby's was belangrijker voor hem, denk ik, dan het sociale aspect. Dat was meer mijn moeder die dat invulde, het sociale. Dus vrij traditioneel wel, denk ik. Het is mooi dat je zegt, ik vind het moeilijk om te zeggen. Je durft het eigenlijk niet te zeggen, misschien, <laughs> ja. omdat hij luistert. Ja, ik wil niemand kwetsen, maar ja. Is dat iets wat je sowieso hoog in het vaandel hebt staan? Dat je mensen niet wil kwetsen? Want misschien is het soms ook wel nodig... om iemand heel hard met de neus op de feiten te drukken. In dit geval niet je vader, hoor, maar in zijn ja. algemeenheid. Hè? Nee, dat zal ik niet zo snel expres doen, denk ik. Uh, behalve misschien heb ik dat wel eens gedaan door mijn ziekte dat ik het niet helemaal onder controle had. Maar Even zat, voor de duidelijkheid, jij bent zelf ook bipolair. Ik ben zelf ook bipolair, ja. Of ik heb een bipolaire stoornis, zeggen ze dan, hè, inderdaad. Uh, om het een beetje van jezelf... Uh, het is niet ik ben, manisch depressief, maar ik heb een bipolaire stoornis. Ja, als ik het zelf onder controle heb... dan zou ik niet zo snel iemand kwetsen. Maar het is wel eens gebeurd dat door mijn ziekte inderdaad... dat ik wel mensen heb gekwetst, helaas. ja. Maar ja, dat doen we allemaal wel eens, toch? Dat komt volgens mij sowieso in ja. het leven veelvuldig voor. Ja, precies. En, en nogmaals, wat we ik al zei... We zijn allemaal geen engelen ook. Of nee. kerstengelen, zei ik. En iemand die dat altijd zei, we zijn geen kerstengelen. Of, uh, ja. Nee. En ik denk ook, wat ik al zei... Ik denk ook dat het soms bijna nodig is... om uh, een kwetsuur op te lopen... door wie of door wat ook aangebracht... om je uh, te kunnen vormen in... Uh, ja, ergens tegen bestand zijn. Want, want er komen momenten in het leven. Uh, waarin je wel degelijk gehard moet zijn. of een kleine. Uh, ja, uh, beschermingslaag uh, moet hebben aangebracht. Mm -hmm. om de dingen aan te kunnen, denk mm -hmm. ik. Ja, dat klopt. Ja. Kun je ook. Ja, of dingen in je jeugd. of uh, kwetsuren. of dat kan je ook heel erg in het leven helpen, natuurlijk. en verder brengen. En. Ja, je ziet, ik, zie, ik heb nu zelf twee kleine kinderen ook. En je wilt ze natuurlijk het liefst altijd beschermen. En altijd uh, overal gevaren van de weg houden. Maar dat kan ook niet. En helaas moeten ze dat ook leren inderdaad om in het leven verder te komen. Ja, ja ik las het ook inderdaad in je um, vragenlijst die wij altijd aan onze gasten toesturen. Dat nu je zelf kinderen hebt gekregen, dat het je ook een stukje kwetsbaarder gemaakt heeft. Ja. Absoluut, ja. Omdat je dan ook weer veel meer te verliezen hebt. En ja. die kinderen zou je eigenlijk weer willen behoeden... voor alles wat jou tot op heden al overkomen is. Ja. Maar ook dat gaat natuurlijk niet lukken. Nee, helaas. Dat is zelfs moeilijk, ja. Ja. ja. Nog even terug naar het gezin. Is, is de zus ouder of jonger dan jij? Mijn oude zus is dus drie jaar ouder dan ik. Ja, ja. Ja. En je moeder, je zei het al, dat was degene die dan misschien meer vanuit die warmere of iets socialere kant uh, in het gezin een plek had. Wat deed zij? Uh, mijn moeder was administratief medewerkster. Ja, en voor de rest zorgde ze voor ons. Was, ze dat is wel fijn. Part-time, ja, was heel fijn. Ja. Ja. Ja. En je lijkt dus nogal op je vader, maar heb je ook dingen van je moeder? Nee, ik lijk op allebei. Nee, ze zeggen al dat ik op mijn moeder lijk. Maar ik zie zelf ook wel dat ik op mijn vader lijk. Ja, en met interesses en dergelijke lijken. Met mijn zus en ik absoluut allebei op mijn vader. Ja, de hobby's, de studie, De hobby's en het, uh, het ambitieuze en het veel dingen naast elkaar willen doen. En het geïnteresseerd in de ma ja, allerlei maatschappelijke dingen. En uh, ja, dat is wel allemaal van mijn vader ook, uh, denk ik. heeft het je ook wel eens in de weg gezeten, dat hele ambitieuze? Oh ja, absoluut. Ja, met banen vaak... Uh, dat heeft ook wel iets met mijn ziekte te maken misschien. Maar met banen wilde ik altijd gelijk voor 200% het vlammetje uh, laten branden, zeg maar... En dan maakte ik altijd een vreselijk snel promotie in het begin. En uh, dan nog een keer. En dan, ja, dat viel natuurlijk wel eens moeilijk uh, in de groep, zeg maar. En dan vertrok ik, want dat vond ik dan moeilijk. Dat vond ik emotioneel. Dus dan vertrok ik, dan zeg ik mijn baan op. Dus ik, ik, ik kwam altijd binnen en zat gelijk uh, aan de top. En daarna, uh, ja, dan was ik weg. En dat heeft me wel, dat ambitieuze heeft me wel vaak in de weg gezeten. In combinatie met mijn ziekte, ja. Ja. Heb je als kind bij jezelf ook ervaren dat je misschien anders leek te zijn dan anderen? Dus dat je op dat moment al voelt, hé, maar wacht even. Mm -hmm. Bij mij werkt dat geestelijk en emotioneel gezien toch anders dan wat ik in mijn omgeving zie. Nou, ik, ik was altijd gevoeliger dan uh, de gemiddelde andere kinderen, denk ik. Maar ik had nog geen stemmingswisselingen toen ik klein was of zo, hoor. Dat niet. Maar ik was altijd heel gevoelig. Ja, dat merkte ik wel altijd. Betekent dat dingen gewoon echt keihard binnenkomen? Keihard binnenkomen en heel vergetenachtig en uh, heel erg altijd op mezelf. Uh, een beetje romantisch zieltje dat boven al boeken zat te lezen. Een beetje zat te schrijven en te lezen, zeg maar. Ja, in die zin was ik wel anders. Was je eenzaam ook? Uh, ja, best wel. Ik had één beste vriendin, maar ik was echt heel erg op haar gefixeerd, inderdaad. Heel erg. Uh, en uh, verder, ja, ik was wel eenzaam, denk ik. Ja. Ja. Je denkt het, je weet het niet zeker. Nee, ik, nee, het is, ik weet het wel zeker, ja. ja. Ik kan me zo voorstellen. Ja. En het contact met je zus, drie jaar ouder, lijkt me niet altijd even gemakkelijk. Want dan ben je toch wel in een hele verschillende fase van je ontwikkeling... als je zo achter elkaar aan hobbelt. Okay, nou, dat vond ik op zich wel... Uh... Nou, ik denk dat we vroeger waren we niet zo heel erg close, denk ik. En door de jaren heen is het een beetje op en neer gegaan. De ene keer wat closer, de andere keer, uh, zeg maar. Maar ze is wel trots op mij en ik op haar, op wat dingen die we doen. En uh, ja, dus dat wel, ja. Wat ik zeg, we lijken ook wel op elkaar. Ja. Dan komt er, ik weet niet of de... zij dat ook zou beamen, hoor, maar dat vind ik zelf... Uh, we kunnen er misschien even ja. opbellen. Ik weet niet of zij ook luistert. <laughs> ja, zij luistert ook, is. ja, heb ik begrepen, Ja. Moet en dan komt er een moment waarop je um, vanuit uh, dat, dat, dat kleine meisje... wat dan veel op de kamer zit, veel boeken leest... veel in zichzelf, heel gevoelig... komt er toch een moment waarop je een beslissing moet gaan nemen... hoe ga ik mezelf in de maatschappij zetten? Dus je moet een keuze maken voor je studie. Dat, kun je, je nog herinneren waarom je in eerste instantie... voor die Engelse letteren koos? Uh, ja, ik zat te twijfelen tussen rechten en Engels. Omdat iedereen thuis recht, rechten deed, dacht ik ga ik Engels doen. En toen dacht ik van nou doe ik daarna wel Europese studies. Ook met rechten erbij en economie. En, uh, maar Europese studies had in mijn eerste jaar niet zo'n goede naam. Dus toen ben ik toch doorgegaan met die traditionele studie met het Engels. Maar dat vond ik, ik vond het wel heel leuk met die gedichten en zo allemaal. Maar ook wel heel uh, ja, maatschappelijk, een beetje buit, buiten de maatschappij staan. Zeg maar. De studenten ook uh, toen en ja, de studie ook vond het niet zo maatschappelijk betrokken. Dus dat miste ik wel. En toen ben ik in mijn derde jaar eigenlijk weer vanwege mijn vader. Ben ik toen rechten erbij gaan doen om het te bewijzen. Want hij zei: Op een gegeven moment was ik met een boek. En zei die, Waar ben je nou mee bezig bij Engels? En toen zei ik: Oh, met Californias Travels. Toen zei hij: Ben je het tweede jaar pas met de kinderboeken bezig. En het is een heel maatschappelijk geëngageerd boek, is het? hè, heel politiek boek. En ik zei niks. En ik dacht: Nou, ik ga wel wat vakken erbij doen met rechten. En uh, dat was wel een beetje ook om het te bewijzen, denk ik, ja. Dus ja. toen twee studies tegelijk. Ja. En dan komt er een moment uh, waarop je moet gaan beslissen... met welke studie je dus uh, aan de slag gaat. Jij koos uiteindelijk toch inderdaad voor dat hele maatschappelijk betrokkenen. Ja. Want je bent bij Amnesty International gaan werken als jurist. Bij Justitie en bij Amnesty International heb ik gewerkt als jurist. Ja, klopt. En waren dat dan ook die plekken waar je binnenkwam... Uh, met die, uh, laten we zeggen, berg aan ambitie... waar je meteen hop de hoogte in schoot... En dan vanuit de emotionaliteit moest besluiten om weer afscheid te nemen? Ja, ja, dat is eigenlijk bij bijna al mijn banen wel gebeurd. Ja. Maar bij Amnesty werkte ik als vrijwilligster trouwens. En uh, bij justitie werkte ik uh, gewoon in vaste dienst. Maar ook daar was het hetzelfde verhaal inderdaad. Uh, ik moest veel schrijven, veel uh, verweren schrijven voor de landsadvocaat. En ze zeiden gelijk al van ja, je kunt goed schrijven. En het ging allemaal prima. En, uh, maar ook weer vertrokken op een gegeven moment omdat het niet goed ging. Het is eigenlijk bij mij... Uh, met die depressies en uh, hypomane periodes begonnen in de tijd dat ik vloog. Echt een heel uh, standaard verhaal is dat eigenlijk. Het begint vaak een beetje een bipolaire stoornis als je begin twintig bent. En het, uh, ja, zeg maar, wisseldiensten en zo zijn vaak niet zo goed. Hè? En ik deed toen heel veel dingen tegelijk, natuurlijk, wat, uh, waar we het ook al over hebben. Twee studies en vliegen. Dus ik was hartstikke lekker hypomaan. Ik vloog echt uh, gewoon, echt. Uh, Letterlijk lekker, en figuurlijk? Ja, ik was lekker bezig. Ja, letterlijk en figuurlijk bedoel ik inderdaad. En ja, op een gegeven moment ging dat gewoon mis met die tijdsverschillen. En uh, dat kwam wel ook door het vliegen. En daarna heb ik daar eigenlijk altijd wel last van gehouden... van die stemmingswisselingen. Tot ik op mijn veertigste gediagnosticeerd werd. Waar, kun jij zeggen waarom het bijvoorbeeld dan zo lang moet duren... voordat je gediagnosticeerd kunt worden... Ja, dat is een goede vraag. Nou, vaak, wat het probleem is bij, uh, dat mensen vaak met depressies naar de huisarts gaan. En dan word je gediagnosticeerd natuurlijk als depressief. En dan krijg je antidepressiva. En wanneer je hypomaan bent of uh, manisch... dan voel je je vaak zo goed, dan ziet een huisarts je niet... Dus die registreert het ook niet. En als het weer slecht met je gaat, je bent depressief. kom je hier bij de huisarts. Dus die denkt, dat is een depressief beeld. En als je daar niet zo heel veel verstand van hebt... als een psychiater bijvoorbeeld, die daar natuurlijk gespecialiseerd is... dan kun je gewoon uh, de verkeerde diagnose geven. Dus ze hebben tegen mij ook eerst gezegd, uh, depressief. En daarna zeiden ze, borderline omdat, ja, dan zegt ze, gescheiden stemmingswisseling zal borderline zijn. En dat herkende ik niet helemaal. Want er zit vaak bindings- en uh, verlatingsangst bij, zeg maar. En dat had ik niet, of dat herkende ik helemaal niet. En uh, ja, op mijn veertigste heb ik echt gevraagd om een onderzoek. En daar kwam heel duidelijk uit uh, bipolaris twee uh, zeg maar. Maar het is op zich helemaal geen uitzondering dat het zo lang duurt. Bij mij heeft het wel heel lang geduurd. Bij de mensen in mijn boek uh, ook soms wel veertig jaar, bij sommigen. Of 50 jaar, of eentje zelfs 60 jaar: degene waar ik me open, een Boek Solwachler. Maar het gemiddelde is geloof ik acht tot tien jaar voordat je de goede diagnose krijgt. Dus dat is toch wel heel lang. En laten we eens dus even beginnen bij jouw begin. En daarna zullen we ook zeer zeker een, een aantal mensen die jij geïnterviewd hebt in het boek De Oestercompagnie, uh, Manisch Depressief en Succesvol Bestaat, dat vraagtekende subtitel, mm -hmm. zullen we zeker aan een aantal mensen mm -hmm. nog even toekomen. En ook een aantal citaten zou ik er eventjes uit willen halen. Um, maar te beginnen bij jou, Yvonne Floor, jijzelf. Mm -hmm. Wat was het moment, rond je twintigste zeg je: is het normaal dat het kan ontstaan? Maar wat was het moment dat je bij jezelf uh, ook wezenlijk hebt ervaren: er gaat hier iets gigantisch mis? En hoe voelt dat? Nou, dat was wel in de tijd dat ik vloog. Dat ik op een gegeven moment, uh, ja, ik was ontremd. Ik ging heel veel schulden maken en ik was altijd wel heel trouw. Ik had een relatie, ik woonde samen toen uh, in die tijd al heel vroeg. En ik uh, ging opeens vreemd en uh, ik was mezelf niet. En uh, ik kon niet slapen en ik zat uh, nachten te lezen en te schrijven. En uh, ja, achteraf gezien is dat wel helemaal het beeld van uh, bipolaire stoornis. Ik had zelf het gevoel van, ja, dan gaat hier iets niet goed. Maar ik heb nooit gedacht, het is een uh, bipolaire stoornis of iets. Uh, daar had ik eigenlijk nog nooit zo van gehoord. Jij zegt, ik was mezelf niet. Dat heb je zelf gerealiseerd. Maar waren er ook anderen die jou erop gewezen hebben? Goh, Yvonne, je lijkt je te gedragen alsof je jezelf kwijt bent. Wat is er aan de hand? Nee, ik geloof dat veel mensen dachten juist dachten dat het toen al heel goed met me ging... in de periode dat ik hypomaan was. Ja, in de tijd dat ik depressief was, merkt ze wel dat ik depressief was. Maar als ik hypomaan was in die periode wat ik nu beschrijf... kwam ik juist altijd heel vrolijk en opgewekt over. Dus ik geloof niet dat mensen dat doorhadden. Ook niet, want ik woonde destijds met een huisarts samen. En die heeft het ook niet doorgehaald, toch? Dus dat is ook wel heel opmerkelijk. En toen ben ik op mijn dertigste, heb ik een boek gelezen van Kay Redfield Jameson. Dat is een bekende psychiater in Amerika. En die heeft, die zelf, ook, heeft zelf ook een bipolaire stoornis. En die heeft daar heel mooie boeken over geschreven. En ik las haar boek over haar ervaringen. En toen dacht ik, dat ben ik. Dat is gewoon mijn beeld. Toen ben ik naar de huisarts gegaan in Amsterdam, waar ik toen woonde. En ik heb gezegd, van nou, dit ben ik. Mag ik lithium? Dat is wat voorgeschreven wordt dan. En toen moest hij heel erg lachen. En toen zei, hij, je bent gewoon heel, een hele gevoelige vrouw. Hij zegt, uh, je vat dit veel te zwaar op. En als je hoofdpijn hebt, kom je toch ook niet bij de dokter. Vraag je toch ook niet, snij mijn kop eraf. Dus ze zei hij, ik zal je wat uh, homeopathische druppeltjes uh, meegeven. En toen ben ik weer naar huis gegaan. En toen heeft het dus toch tien jaar geduurd daarna. Uh, voor ik wou net zeggen, dat is dan jammer dat daar dan eigenlijk tien jaar... tussen ja. aanhalingstekens de mist ingaat wat betreft toch actie ondernemen. Ja. Want dat medicijn lithium, dat vlakt de toppen af... maar dat vlakt ook de, de dalen af. Daarmee word je dus eigenlijk... Stabieler. Laten we zeggen ja. stabiel, maar ook een beetje rechtdoor. Uh, en, en, en wat minder... Je, je hebt je, uh, hoe heet, uh, je remming of je impuls wat beter onder controle ook. Maar, maar het vlakt ik, ook een beetje af, Het, het vlakt de. ook af, ja. ja. Maar het is wel heel mooi dat het je impulsen ook... Een beetje reguleert. En bij 70% van de mensen helpt dat, lithium. Maar bij mij hielp het niet. Ik heb nu iets anders. Het heeft nog een tijdje geduurd. Dus bij heel veel mensen zo. Hè, die moesten toch wel een paar keer proberen voordat ze met verschillende medicijnen voordat het helpt. Maar bij 70% van de mensen helpt het inderdaad. En het vlakt wel af, ja, dat is het nadeel. Ja. Ja, dat, dat is mijn ervaring met mensen die lithium slikken. Ja. Want ik ga ervan uit dat er heel veel mensen zijn... die in hun directe omgeving mensen zullen hebben... die die stemmingswisselingen hebben. En die dus uh, nou ja, niet bipolair zijn, zoals jij aangeeft, maar... Uh, bipolaire stoornis hebben. Ja, precies, ja. dat hebben, die bipolaire stoornis. Um, en wat mij inderdaad opvalt, is dat de lithium inderdaad heel vlak maakt. Ja. Uh, heb je dat zelf als ik noem het even patiënt, in de gaten dat het je vlak maakt? Of ervaar je dat niet zo? Ja, dat heb je absoluut in de gaten. Want er zitten natuurlijk ook mooie, of natuurlijk, er zitten ook mooie kanten aan uh, bipolaire stoornis. En dat is dat hypomane. En dat is wanneer je nog net geen schadelijke dingen doet. Dus hypomane is eigenlijk een lichtmanische fase, zeg maar. Dus dan is het dan niet dat je jezelf gigantisch in de schulden brengt... of uh, hele schadelijke dingen doet, zoals bij manie. Maar ja, dat je gewoon wat creatiever bent, out of the box denkt. En dat je heel veel aan kunt. En uh, ja, het zijn vaak mensen die dat hebben, die dat vaak hebben, die floreren juist in hun banen. Het is het moment dus dat... van maximaal in dat leven staan. Ja. En alle intensiteit die ermee gepaard gaat, uh, vol in de strijd werken. Precies, mij. En heel veel kunstenaars die willen ook niet eens aan een liedje. Want die, die zeggen van ja, dat rent me en dat is zonde. En dat heb ik nou juist mijn creativiteit vandaan. Dus ja, dat merk je absoluut. Ja. Dat, dat is ook daar stoppen er ook heel veel mensen ja, mee. Ja, ja dat, precies. Maar ja. dat schijnt ook wel het moment te zijn dat mensen zich dan definitief wel uh, vreselijk kunnen verliezen en wellicht in de suïcidale zone terechtkomen. Ja, omdat het dan te heftig is of, of dat het contrast te groot is tussen gebruik en plotseling stoppen? Ja, ja, het is heel gevaarlijk om te stoppen. En wat nog een andere werking is... is dat je als je met lithium een tijd op lithium staat en je stopt er dan mee... en je begint dan toch weer, omdat je denkt was toch beter... dan helpt het ook niet meer altijd zo goed als de eerste keer. Dus dat is ook nog een uh, iets waar je rekening mee moet houden. In principe is het ook wel begrijpelijk, denk ik... dat je het gevoel hebt dat je kunt stoppen met lithium... omdat het je in een situatie brengt waarin je jezelf redelijk goed voelt... en denkt dat je de boel onder controle hebt. Dus dat is ook het moment dat je kunt zeggen of kunt denken... Het gaat er goed. Het gaat goed. Ja. Kan ook wel zonder. Ja, dat is heel logisch. En het is ook, ja, wat ik zeg, het werkt ook niet bij iedereen helemaal goed. Hè? Dus ik had gisteren toevallig net een congres hier ook over. En daar werd ook gezegd door bipolaire patiënten, zeg maar... Dat, er wordt al vaak gezegd, als mensen willen stoppen met de medicijnen. van ja, je bent niet uh, therapietrouw. Of je bent niet. Uh, terwijl dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want het kan ook gewoon niet helpen. Of dat je gewoon zoveel last hebt van de bijwerkingen. Je komt er bijvoorbeeld vaak heel erg van aan. Of ja, wat, waar we het over hebben, het vlakt af dat je soms ook beter inderdaad iets anders kunt proberen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook... maar dat is ook een beetje uitproberen in het begin uh, voor sommige mensen. Nogmaals, er zijn ook mensen die er heel goed bij varen... die niet hoeven uit te proberen, die gewoon een hele leven op lithium blijven. Maar als je moet zoeken, als je echt moet zoeken naar medicijnen... kan het natuurlijk heel goed zijn dat je dan wat anders probeert... en toch weer op de lithium terugkomt. En datgene wat jij nu probeert, kan het zo zijn dat er een moment komt... dat dat niet meer werkt... He, dus dat het tijdelijk uh, inderdaad jou de helpende hand kan bieden... maar dat het lichaam zich er zo op instelt dat het wel weer een andere weg vindt... om die bipolaire stoornis weer uh, hoogtijd te laten vieren. Dat is een goede vraag. Ik weet niet wat een psychiater daarop zou antwoorden. Ik heb het ook niet uh, nog nagevraagd. Maar ik weet uit eigen ervaring dat het soms bijgesteld moet worden. Sowieso je dosis, omdat je de ene keer meer last hebt van stemmingswisselingen dan de andere keer... Maar ook weet ik van de mensen die ik heb geïnterviewd, en er zijn natuurlijk heel veel ook met, uh, met die stoornis, dat ze sowieso om de vijf jaar of zo toch wel inderdaad iets anders proberen. Of de dosis aanpassen of andere medicijnen uh, nemen. Dus dat is toch blijkbaar wel het geval wat je zegt. Dat je lichaam daar misschien... Maar ja, nogmaals, ik weet niet wat een psychiater hiervan zou zeggen hoor. Of, uh, maar ik heb wel gezien inderdaad dat dat zo is. Dat het kan dat je lichaam daaraan went. Ja. Misschien is het goed om, om het de volgende keer mee te nemen... in je vraagstelling. Ja, ja. Ja. Wat, wat is um, het moment geweest dat jij besloten hebt... om inderdaad de Oestercompagnie te gaan schrijven? Je hebt daar inderdaad, uh, laten we zeggen, over de wereld... in binnen- en buitenland um, mensen voor geïnterviewd. Maar er moet een moment gekomen zijn dat je denkt... ik ben er nu A, toe in staat. Ja. Want je, je moet jezelf daarvoor volgens mij ook... wanneer je zelf die stoornis hebt, voor klaarstomen. Ja. Maar B... Um, dat, is, dat moet ik ook gaan doen. En dat wil ik ook gaan doen. Ja, ik had, ja dat klopt helemaal inderdaad. Het, was, het is een beetje uit verontwaardiging bij mij gebeurd... dat ik het boek wilde schrijven op een gegeven moment. want Ik zei, ik was veertig toen ik de diagnose kreeg. En toen was ik wel blij dat ik dacht... van, nou, kan ik eindelijk... Uh, goh, ja, je hoort dan, het lijkt op suikerziekte. En als je lithium slikt, dan uh, gaat het verder helemaal prima... de rest van je leven. En er zijn heel veel bekende mensen... en staatslieden en kunstenaars die het ook hebben. Dus... Uh, ik dacht echt van, nou, welkom to the club. Hè. Dat is bijna een soort erelid wat ik ben geworden. Dus ik was eigenlijk wel blij. Dat, en ik, trots. dat, nou ja, dat er iets aan gedaan kon worden. jij zou bijna zeggen trots, ja. Um, en toen ben ik eens om me heen. Uh, ik vertelde het ook gewoon tegen iedereen. Ja, niet wel iedereen op straat of zo. Maar ik, als het ter sprake kwam, vertelde ik het ook uh, gewoon. En op een gegeven moment sprak ik met iemand uit mijn omgeving. En die zei, oh, jij vertelt dat wel heel uh, open en eerlijk. Want mijn man die werkt al dertig jaar bij Shell. En die heeft het al dertig jaar niet verteld. En dat verbaast me heel erg, want hij zat echt in een hoge regionen, zeg maar. En hij functioneert dus blijkbaar heel goed en het toch niet vertelt. Dus toen dacht ik, wat een eenzaamheid zal dat met zich meebrengen. En wat moeilijk als je dan naar je psychiater moet. Je kunt het niet zeggen, of als het een keer wat minder gaat, dat je het niet kunt zeggen. Heb je met een somatische ziekte ook niet? Dan kun je ook om wat aanpassingen vragen om je werk. En toen ben ik ze door gaan vragen aan andere mensen met goede banen die ik kende, die manisch-depressief waren. Ik dacht er wel eens een keer een stukje over schrijven. Want die vrouw die zei ook van ja, de psychiater heeft hem juist aangeraden om niks te zeggen. En dat vond ik zo haak staan op hoe het mij verteld was van het gaat allemaal goed komen nu. Ik dacht, dan kun je daar toch gewoon eerlijk over zijn. En toen ben ik om me heen gaan vragen en niemand wilde meewerken aan een interview hierover, over het stigma. Want dat was dus de reden dat de psychiater dat zei en ik zeggen, want het stigma is nog zo erg. En toen dacht ik van, hé, hey, hier heb ik een onderwerp, dat is toch wel heel uh, opvallend. Uh, misschien moet ik geen artikel, maar een boek over schrijven. Maar dat was moeilijk, want ik kon dus niemand bewegen om uh, erover te praten. En op een gegeven moment kwam ik een coach tegen. En uh, die vroeg ik, uh, kent u misschien manisch-depressieve uh, mensen die succesvol zijn? En hij verslikte zich bijna in zijn koffie. En hij zei, uh, nee, dat, uh, dat kan helemaal niet. En, uh, een bipolaire stoornis is echt een zware handicap. En je moet er toch niet aan denken dat je een bipolaire arts of een bipolaire piloot krijgt. Kun je net zo goed gelijk zelfmoord plegen. En uh, na, toen was ik zo gechoqueerd. En hij vergeleek ook nog mensen met een bipolaire stoornis... met pedofiele priesters. Ja, en toen dacht ik helemaal uh, dacht ik van... het is ongelooflijk, echt... Uh... Ja, dat iemand zo kan praten. Hij gaf ook les aan psychiaters, ook over bipolaire stoornis. Ik wou net zeggen, het is vrij wonderlijk dat zo iemand een coach is. Want als je er dat type ideeën op nahoudt... Ja, dat is wel... Dat, ik, dat is, is hele... wat minder genuanceerd dan ik van een coach... of inderdaad van een docent zou verwachten. Ja, ik zei ook, er wordt gewoon een hele groep mensen zo weggezet... Uh, uh, buiten de maatschappij, uh, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Zal, ik heb trouwens niet gezegd dat ik zelf ook een bipolaire stoornis had. Toen durfde ik niet meer te zeggen. Maar ik vond dat zo erg. En ik dacht, ik zal dat nou vaker. Zal het stigma nou werkelijk zo erg zijn? En toen ben ik in het buitenland ook mensen gaan vragen. Die ik had gevonden op uh, LinkedIn groups. En uh, dus mensen met goede banen die bipolair waren. En daar in Engeland en Amerika wilden ze allemaal wel praten en in Nederland niet. Dat was heel opvallend. Dus uh, ja, daar heb ik een beetje mijn onderwerpen van gemaakt. Moet je het nou wel of niet zeggen op je werk? Of moet je daar wel of niet open zijn. Uh, open over zijn dat je bipolaire stoornis hebt in je leven. Of ja, of wel, wat kun je beter doen? En dan zie je dat dat per land verschilt. Ook wat psychiaters zeggen, wat artsen zeggen, wat patiënten zeggen. En ik proef een beetje uit je verhaal... dat het erop lijkt dat Nederland een iets wat achter de feiten aanholt. Want ja. je zou verwachten dat we daar juist hier... veel opener in zouden kunnen zijn en minder zouden stigmatiseren... dan bijvoorbeeld, dat is misschien een vooroordeel, hoor, maar Verenigde Staten... De, de, maar dat ligt dus juist andersom. Nee, het is mijn mijnzinsdienst echt uh, helemaal andersom inderdaad. Uh, nou, dus er zijn wel meer redenen voor, want ik heb ook mensen gesproken die zeiden ook van ja, Americans are more uh, prone to um, uh, wat even, uh, public confessions. Dus dus die je natuurlijk bij Oprah ook uh, dat ze eerder vertellen over ervaringen... zoals wat ik nu ook open vertel. Dat is in Nederland natuurlijk not dan We zijn hier wat calvinistischer, daar praat je gewoon niet over. Je zei ook iemand tegen mij... Nederlander, krankheid, is geen verdienst. Dus uh, dat is gewoon iets waar praat je niet over. In Amerika Amerikanen zijn daar veel makkelijker... Veel, uh, veel flexibeler in. Maar wat je ook... ja Er zijn in Amerika en Engeland bijvoorbeeld... en ook in Canada en Nieuw-Zeeland... heel veel go goede campagnes al geweest... met mensen die uh, bekend zijn of succesvol zijn... als role model... En dat heeft enorm geholpen. En daarom heb ik dit boek ook geschreven. Ik dacht, van nou, als ik geen bekende Nederlanders kan vinden... die uh, hierover willen praten, of geen bekende mensen... dan ga ik gewoon succesvolle mensen interviewen. Echt als role models om mensen die net de diagnose te krij krijgen... of mensen die iemand in de omgeving hebben met de diagnose... gewoon uh, een boost te geven, zeg maar, en... Uh, ja. En heb jij hier in Nederland een vermoeden... welke geslaagde mensen... Hè? want het zijn vaak succesvolle mm -hmm. uh, schrijvers, artiesten, kunstenaars. Dat, dat heb je ook prachtig omschreven in, uh, in de percentages. Hè? Dus, dus uh, je zegt letterlijk... Uh, dat bijvoorbeeld schilders en beeldhouders... die zitten percentueel gezien uh, veel hoger uh, wat zelfmoord betreft. Ja. He, naar aanleiding ook van onder meer een bipolaire stoornis. Schilders en beeldhouders zitten op 43,9 procent. En het nationaal gemiddelde is 11,3. En dan komt er een heel rijtje muzicien, componisten, dansers, auteurs... acteurs en regisseurs... Ja. Wie zou jij in Nederland kunnen opnoemen waarvan jij wel degelijk het vermoeden hebt... dat hij deze bipolaire stoornis heeft en die je had willen benaderen... waarvan je weet, nou ja, dat hoef ik niet eens te proberen? Al zou ik dat weten, dan zou ik dat niet zeggen nu. Omdat ik het vind, ik, wil, ik, ik ben heel erg voor openheid... maar ik wil ook respecteren als mensen niet open willen zijn, zeg maar. Dus dan zou ik dat nog niet zeggen. Wat mij wel opgevallen is destijds bij het verhaal van uh, Anthony Kamerling... Dat heel veel mensen dat verhaal ook niet hebben in de pers na zijn zelfmoord. Dat heel veel mensen er niet bovenop sprongen ook dat hij bipolair was. Maar dat iedereen zei dat hij depressief was. Dus er werd in de praatprogramma's en in de programma's op uh, televisie werd er gesproken over depressieve periodes van hem. Maar ook dat hij nachten zat te twitteren en te facebooken. En uh, heel erg oudspoken was. En ik dacht, waarom vraagt nou niemand wel of hij bipolair uh, is? Daar werd helemaal... Niks, er werd, er werd helemaal niet op ingegaan. En toen een week na zijn dood of twee weken na zijn dood, geloof ik... werd er inderdaad toegegeven. Het is geen depressie, het is een bipolaire stoornis. Maar daar zag je ook aan dat het in Nederland gewoon helemaal niet bekend is. Dat het niet leeft. Dat mensen niet precies weten wat het verschil is. Dat was uh, mijn volgende vraag inderdaad. Want je zegt het nu zelf expliciet. Maar... De momenten dat ik heb aangegeven, nu even in mijn omgeving... ik ga het aanstaande zaterdagochtend op Radio 1... Mm -hmm. bij nachtvluchten van Max ga ik het hebben over uh, bipolaire stoornis. Pardon, waar ga jij het over hebben? Ja, dat weet Waarop niemand. Waarop ik he? dan zei, het is een stemmingsstoornis, een manische depressiviteit... en dat dan weer afgewisseld met dus die, um, die uppers, noem ik ze maar ja. even... Maar het is, het is dus eigenlijk toch een vrij onbekend gegeven. Ja, of, of dan, zeg je, dan zeg je vaak van nou ja, manisch-depressief. Dat is dan een uh, oude term. En daar bedoelen ze toch vaker mensen mee met een bipolaire 1-stoornis. Dus het is zeg maar een wat zwaardere vorm met meer manieën. Dan begrijpen ze het wel of dan weten ze het wel. En dan vragen ze vaak: wat, uh, wat doe je dan als je manisch bent? En dan verwachten ze echt dat je hele gekke dingen hebt gedaan. Of uh, ja, daar is een extreem wild uh, over. En. Uh, de, de mensen die zeg maar depressief zijn en hypomane periodes hebben, dat het ook een bipolaire stoornis heet, dat is gewoon eigenlijk niet zo bekend in Nederland. En is het nou werkelijk zo? Want dat beschrijf je ook dus in de Oestercompagnie... Compagnie dat mensen die creatief zijn of superintelligent, dat die sneller misschien last zouden kunnen hebben van een bipolaire stoornis dan mensen die een wat minder creatief beroep uitoefenen... of een wat minder creatieve geest of ziel of hart hebben? Uh, dat is moeilijk te zeggen met de intelligentie samengaand. Maar ik kan wel zeggen, kunstenaars zijn natuurlijk vaak ook hele gevoelige mensen... die een beetje romantisch en een beetje buiten de maatschappij staan. En dat is wel iets wat je veel terugziet bij mensen met een bipolaire stoornis... dat ze ook erg gevoelig zijn voor sferen en omgeving en dat soort dingen. En uh, dat is wel opvallend. En ja, heel veel professoren heb ik ook gezien. die durfden er in ieder geval wel voor, openen, uh, voor uit te komen dat ze, bipolair, dat ze bipolair zijn. Omdat zij vaak goed kunnen functioneren in hun ambten. Als. Uh, uh, als professor. Omdat ze vaak flexibele werktijden hebben. En ook wat excentrieker kunnen zijn. En die kunnen makkelijker functioneren. Bijvoorbeeld in hun werkomgeving dan mensen in het bedrijfsleven. Dus ja, dat zie je ook vaak. Uh, hoogleraren inderdaad. Uh, je hebt er nu uh, veelvuldig onderzoek naar gedaan. Uh, in interviewvorm. Dus mm -hmm. je hebt veel mensen gesproken. Wanneer je mensen tips zou moeten geven die zich bevinden in de directe omgeving... van iemand met een bipolaire stoornis. Jij bent getrouwd, je hebt twee kinderen... en uh, nou, uh, een heel gezin eigenlijk. Ja. En dat hele gezin leeft dan natuurlijk ook mee... in jouw bipolaire stoornis. Ja. Wat zijn de tips die je kunt geven aan mensen die daarmee van doen hebben? Um, dat ze een behandelingsplan uh, maken, wat, ze, wat, wat je samen doet als uh, als stel zeg maar als een van de partners uitvalt, dat is belangrijk. Um, en ook dat er ook hulp is voor de partner, dat is ook wel heel belangrijk denk ik, want het is toch vaak wel uh, zwaar. Ja, vorige week zei bijvoorbeeld Jenny Palm hersenletsel heb je niet alleen, ja. maar een bipolaire stoornis. Wanneer je in een omgeving uh, vertoeft van een gezin, familieleden, vrienden, kennissen. en dus niet boven in je kamertje jezelf mm -hmm. hebt opgesloten. heb je het ook niet alleen? Nee, dat klopt. Nee, het is wel echt iets. Uh, zeker als je nog niet onder behandeling bent. of als je geen medicatie slikt. dan heeft je partner daar echt wel last van. Op het moment dat je natuurlijk je medicatie uh, aanslaat. is dat een stuk minder, maar dan kan het ook soms zou zijn dat je gewoon even op moet hogen in je medicatie. En dat is wel iets waar je dan voor open moet staan... om dat met je partner te bespreken. En dat is natuurlijk ook vaak een beetje de manier waarop je dat zegt. Hè? Want als je zegt tegen elkaar als je ruzie hebt van... Uh, hoog je medicijn is op, is natuurlijk niet altijd even handig. Maar daar moet wel een plan of een script voor zijn... als je met z'n tweeën bent van hoe bespreek je dat met elkaar... zonder dat dat uh, de ander kwetst, uh, zeg maar... En ik denk ook wel dat het iets is aan het voor, voor de mensen die zelf bipolaire stoornis hebben. Om daar ook wel open voor te staan. Voor de feedback van een partner. Want je hebt het inderdaad niet alleen. En de partner heeft het ook vaak uh, wel zwaar. En is jouw bipolaire stoornis veranderd? Of, of ga je er anders mee om nadat je kinderen hebt gekregen? Uh, oh, moeilijke vraag. Nou, waar wij natuurlijk, Ik heb het gehoord nadat wij al kinderen hadden. De diagnose. En waar wij natuurlijk bang voor zijn... is dat het, erfelijk, uh, dat het erfelijk is. Dus ik hou de kinderen goed in de gaten. Er is een soort uh, complexe... genetische overdracht mogelijk, hè? Ja, en de klopt. omgevingsfactoren het zit spelen vaak in de, mee. Ja, omgevingsfactoren spelen mee. Maar het zit ook vaak in de familie. Dus dat is wel iets waar we uh, erg op letten. ja En bij onze regelmaat is echt... wij eten altijd precies om half zes bijvoorbeeld. We zijn echt heel erg op de regelmaat... en uh, de structuur nog meer dan ergens anders, denk ik. Vroeger vond ik dat echt allemaal uh, helemaal niet belangrijk, maar tegenwoordig let ik daar echt uitermate goed op uh, voor mezelf ook dat ik stabiel blijf voor de kinderen. Ja. Dat dus zou ik zeggen. Dat dat heeft dan toch wel dat effect gehad dat je ja. nog strenger wordt op jezelf, terwijl je misschien voordat je kinderen kreeg nog wel eens de teugels hebt laten vieren. Ja. ja. Ben je wel eens op een randje geweest? Uh, ja. Ja, ook bedoel je het randje manisch of het randje depressief? Ja, nou, het, het, het randje van dat, dat, dat je eigenlijk misschien wel de handdoek in de ring had willen gooien. Of, of dat uh, ja, de suïcidale neigingen ja, opspeelden? Ja, dat heb ik meerdere keren gehad. En helaas ook nadat de kinderen geboren waren, toen ik nog niet op de goede medicatie zat, ja. Ja, dat is, oh, dus het dan zijn erg... de kinderen nog steeds niet de reddende factor. Nee, ik dacht juist erg, dat was na de dood van Anthony Kamerling. En uh, toen las ik ook wat interviews daarna en zo... dat het voor hun, ook voor het gezin, ook heel zwaar was geweest. En dat het ook wel rust gaf uh, uh, ja, om nu met de kinderen verder te gaan, zeg maar. En toen hoorde ik en zag ik dat wel meer om me heen. En toen dacht ik juist, het is misschien beter voor de kinderen als ik er niet meer ben. Want het drukt op een gezin. Ja, maar nogmaals, toen had ik nog niet de goede medicatie. hoor. Dat zou ik nu nooit meer denken en nooit meer doen. En ik vind het ook echt vreselijk dat ik uh, zoiets ooit gevoeld heb... want ik ben echt stapelgek op de kinderen. Maar het was echt dat ik dacht, van, nou, dan, ja, dan kan uh, mijn partner verder met iemand anders... en uh, de kinderen gelukkig en dat is het beste voor iedereen. Dat was ik toen echt van overtuigd. En toch kun je jezelf dat niet kwalijk nemen. Want nee. het komt volledig voort... Uit dat ziektebeeld. Ja, maar ik neem mezelf ook kwalijk. Ja, ik neem mezelf toch kwalijk. Ja, want dat kun je dan, als je naar die kopjes kijkt van die kinderen, dan kun je je niet voorstellen dat je zoiets gedacht hebt. Hè? Die zijn dan zo gek op mama en uh, dan kan me gewoon helemaal niet meer voorstellen dat ik dat echt gedacht heb dat dat beter zou zijn voor hen. Ja. En hoe gaan jouw ouders om met het feit dat jij die bipolaire stoornis hebt? Of hoe zou je andere ouders kunnen adviseren om, omgaan, om te gaan met hun kinderen die diezelfde stoornis hebben? Um, moeilijke vraag. Hoe gaan mijn ouders om? Ze hebben natuurlijk eerst heel lang gedacht dat ik borderline diagnose had. En daarna uh, dit. Um... Ik heb niet echt de indruk dat ze me heel erg anders zijn gaan behandelen of zo. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik al langer stemmingswisselingen had. Dus het was niet iets wat van de een op de andere dag speelde. Maar ze kenden mij eigenlijk al niet anders. En ik denk dat ze ook niet echt heel erg verbaasd waren... toen ik de diagnose eenmaal kreeg. En vind jij het bijvoorbeeld belangrijk... dat, dat jouw ouders zijn er niet heel erg in veranderd? Want immers ze, ze hebben je in de loop der jaren op deze manier, ja. manier meegemaakt. Um, maar vind jij het belangrijk dat, dat ouders... een, een beter vangnet in elkaar weten te weven op het moment. Een signaleringsplan of ja. zo ook. Ja, absoluut. Ja, ja dat, daar begint het. Want vaak, ik zeg, het is niet altijd zo. Hè. Sommige mensen ontwikkelen de, de stoornis op een vijftigste, op een veertigste. Maar het is toch wel vaak zo rond de twintigste wat ik vertelde. Of jonger nog. In Amerika zeggen ze zelfs dat kinderen ook inderdaad hele jonge kinderen ook een bipolaire stoornis kunnen hebben. Ik vind dat wel iets voor, aan de ouders om dat te registreren... en om hulp te bieden indien mogelijk. Of uh, om dat een beetje bij te houden, inderdaad. Uh, want des te eerder je erbij bent, des te beter natuurlijk. Uh, dan slaan de medicijnen ook beter aan. En ook als je een tijd niet antidepressief alleen hebt geslikt dan zijn je kansen ook veel beter. Want als je een tijd lang alleen antidepressiva hebt geslikt... dan heb je ook vaak uh, dat je meer gaat schommelen juist. Dus dat is eigenlijk heel slecht... als je een tijd lang uh, een verkeerd diagnose hebt gekregen. Dan heb je een soort um, uh, cycle die korter wordt, zeg maar. Dus dan ga je sneller De, de ups en, en de downs die de gaan veel sneller gaan gaan er, er, af. Ja, als, sneller je, stel, af. als je langer antidepressiva hebt geslikt... alleen zonder iets erbij, ja... Dus nee, het is absoluut belangrijk dat ouders dat wel registreren... en daar iets gelijk mee doen. En... Maar het lijkt me ook moeilijk, hoor. inderdaad. Want niet iedereen staat er open voor. Dat bedoel ik. Dus daarom is ook vooral aandacht in de media... waarschijnlijk heel belangrijk. Ja, ja. Dus hier op Radio 1 bij Nachtvluchten zit dan ook niet voor niets... Yvonne Floor, schrijfster van de Oestercompagnie. En als u daarover iets meer wilt weten... dan staan natuurlijk alle links ook op onze site nachtvluchten.fm. En als u naar die site gaat... Dan ziet u daar ook de prijsvraag die wij hebben opgesteld met betrekking tot uh, het kunnen winnen van dat boek De Oestercompagnie. Um, uh, dat is bij nachtvluchten.fm. Die staat ook op teletextpagina 331. Ik heb hier de verkeerde en hier heb ik nog een keer de verkeerde. Deze is het. Wie wint dat boek, de Oestercompagnie? Ga daarvoor dus even naar nachtvluchten.fm of pagina 331. En maak kans op dat boek. Beantwoord namelijk de volgende vraag. En we hebben het erover gehad. Dus wanneer u goed heeft opgelet, dan had u het kunnen horen. Tijdens haar universitaire studies rechten en Engelse letteren... maakte de schrijfster Yvonne Floor ook nog tijd vrij voor een bijbaantje. Met welk bijzonder beroep was deze werkstudenten zo in de wolken? U kunt meedoen tot en met 22 dus mij dus teletekstpagina 331 of nachtvluchten.fm. De Oestercompagnie, uh, geschreven door jou, Yvonne. Um, jij zei uh, dat soms de gesprekken die je gevoerd hebt... en de antwoorden die je gekregen hebt van de mensen die je hebt geïnterviewd... chockerend waren, hilarisch, warm en menselijk, verbluffend. Wat zijn de chockerende dingen die je zou kunnen opnoemen als voorbeeld... Chockerend uh, is het verhaal van Sol Wachler. Dat was een uh, hoge rechter in de Verenigde Staten in New York. En dat was een man die echt uh, floreerde met carrière. En op een gegeven moment, uh, hij was al in de zestig... Uh, Merkte hij dat hij meer last kreeg van stemmingswisselingen? Dan had hij zijn hele leven had hij al hypomane periodes, maar hij wist niet precies waar dat vandaan kwam. En hij, wilde die hij ook niet aan eigenlijk. Hij dacht: Ik ben succesvol, uh, dat, is gewoon, dat hoort bij me en uh, ik wil daar verder niet te veel over nadenken. En toen is hij, uh, toen hij wat manischer werd of hypomaner werd, is hij zelf medicijnen via vrienden gaan bestellen. En medicijnen uh, een beetje cocktailtje gaan maken, zeg maar, gaan slikken. En daar is hij vreselijk manisch van gaan worden en is hij zijn minnares gaan stolken. En toen is hij in de gevangenis uh, terechtgekomen terwijl het echt zo'n uh, family man altijd was geweest. En uh, met zo'n succesvolle carrière en uh, hele integere man. En die zat opeens in de gevangenis als, uh, als rechter tussen uh, al de bams zoals hij het dan uh, noemt. En dat vind ik een heel chockerend verhaal. Het mooie daarvan is dat hij, uh, ondanks dat, hij, ja, dat, dat dat gebeurd is door zijn ziekte... toch zijn hand in eigen boezem steekt. En ook zijn verhaal tegen iedereen vertelt. Omdat hij anderen daarmee wil helpen om te zeggen... van ja, je kunt toch beter eerlijk zijn en eerder hulp zoeken. En uh, dat vind ik wel heel dapper en ontroerend. Ik vond het een hele ontroerende man ook. Ik heb hem heel veel gesproken... Dat vond hij is inmiddels tachtig, geloof ik? Hij is ik, al hè? in de tachtig, jaar En hij geeft nu uh, aan Tor University uh, geeft die les aan studenten. En hij schrijft boeken. Hij heeft me ook een boek uh, opgestuurd. En daar kon je ook duidelijk aan merken wat hij erbij schreef. Dat hij zich nog heel erg schaamde voor zijn verhaal. En dat hij echt nog heel lang door wil gaan met het verhaal vertellen. Omdat hij, uh, hij zegt, ja ik wil dat de kleinkinderen later trots op me zijn. En niet uh, als een convict aan me denken. Maar als uh, ja, iemand die een onderwerp op de kaart heeft gezet. Dus dat is een verhaal wat me heel erg heeft aangegrepen. En wat een verhaal wat nog heel erg heeft aangegrepen is... van een arts die anoniem wilde blijven. Een Amerikaanse arts, een internist. Ik noem hem Jack in het boek. Die heel erg eenzaam uh, is eigenlijk... doordat hij zijn diagnose met niemand uh, kan delen. En uh, ja, die eigenlijk uh, nachtdiensten accepteert. En uh, uh, ja, nooit flexibele diensten heeft eigenlijk. Die verschrikkelijk veel ziekte, last heeft van zijn ziekte... Uh, die laat eigenlijk heel goed zien hoe eenzaam je kunt zijn door die geheimzinnigheid en door het stigma, uh, zeg maar. Vond ik heel. Uh... En Michel Leroux is een uh, Fransman in Nederland, een marketingman. Die heeft hele hilarische verhalen eigenlijk van toen hij hypomaan was: dat hij uh, op de dam boven op zijn auto stond te springen en helemaal blij was en uh, hippomaan was. En uh, een hele tribe had verzameld van allemaal hele uh, uh, weerde figuren, zeg maar. En. Uh, daar een soort scepter over zwaaide, zeg maar. Als een, ja, die weet daar er heel erg leuk en amusant over te vertellen. Die heeft echt hele leuke verhalen verteld. Het is eigenlijk heel uh, kleurrijk wanneer kleurrijk. je een bipolaire stoornis ja. hebt. <laughs> ja, ergens zeg je ook van... we moeten het niet al te veel romantiseren of zo nee, zijn nee. <laughs> in het boek. Dus dat vond ik wel een hele mooie opmerking. Waar je tevens ook de nadruk op uh, legt... Uh, dat is het misverstand over de psychische stoornis... en de kans op geweld. Dat is iets wat je ook nog uiteen wil zetten... En waar waar je echt even de aandacht voor wil vragen. Hoe zit dat? Ja, dat er vaak... Uh, ja, deel van het stigma is natuurlijk dat mensen bang zijn voor de mensen met de ziekte of voor de ziekte, omdat het natuurlijk heel onberekenbaar, onberekenbaar iets is, dat je vaak niet weet wat er gaat komen. Maar er wordt ook vaak in de media wordt er vaak, uh, toch met name aandacht besteed aan dit soort ziektes, als er uh, van geweld sprake is, waardoor er een associatie met geweld ontstaan is. En dat geldt eigenlijk niet alleen voor een bipolaire stoornis, maar voor alle psychiatrische ziektes, moet ik er gelijk even bij vertellen. Dat is heel jammer, want ze is een tijdje, of de laatste tijd veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt alleen maar dat veel patiënten eerder nog uh, zelf last hebben van geweld... dan dat ze daar de oorzaak uh, van zijn. Waarschijnlijk omdat ze ook heel gevoelig zijn. Of uh, Ik weet niet precies hoe dat komt, maar... in ieder geval, die hele link met geweld en uh, uh, psychische stoornissen... Dat is, dat is een heel groot onderdeel, maakt dat uit van het stigma. En dat is heel jammer, want dat is gewoon heel erg onterecht. Wat ik zelf een... een uh nogal pittige passage vond. Uh, dat was... Uh, de van de Amerikaanse schrijfster... Terry Cheney. Ja. Um, die had een succesvolle carrière... in de advocatuur. Dat was advocaat van Michael Jackson. Hè, ja, onder meer. Dat heb je ja. erbij gezet ook inderdaad. Onder andere van Michael Jackson, Quincy Jones... En dan van de Universal uh, en Columbia Picture Studios. Het was een glamour lady aan de buitenkant die een succesvol leven leidde en in een flitsende Porsche rondreed. Maar haar leven werd geleid door de bipolaire stoornis die haar in haar greep had. Ze probeerde alles om haar leven op de rails te houden: verschillende medicijnen, psychiatrische klinieken, opnames, verschillende artsen en tenslotte elektroshocktherapie. Deze therapie vaagde een gedeelte van haar geheugen weg. Zo kon ze zich met geen mogelijkheid meer herinneren wat je met een vork moest doen. De behandeling maakt haar psychotisch, daarna suicidaal... en tenslotte slotte ze weer in een stabielere periode. En Terry zegt, ik werd zo manisch na de elektroshocktherapie, lachend. In die tijd heb ik er gek genoeg ook nog van genoten. Ja, ik krijg er gewoon even rillingen van, inderdaad, ook als je dit voorleest. Ja, ze heeft een heel, heel heftig verhaal. Het is een hele mooie vrouw trouwens. Uh, mooi qua inborsten uh, bedoel ik ook. En ze heeft ook de uh, verhaal is ook heel op pakkend. Omdat het natuurlijk inderdaad echt een beetje een glamour lady was. Die uh, ja echt een dubbelleven leven ook uh, heeft geleid, hè? heel lang. Dus ze stond, uh, de ene dag stond ze ballonnen op het, uh, op het strand, uh, op de hoe noem je dat? Op de laden. Of ze liet ze ballonnen los op het strand. En was ze manisch en dan danste ze. Uh, rond de zee en de volgende dag inderdaad wilde ze zelfmoord plegen. Ze heeft echt vreselijke stemmingswisselingen gehad. En daartussendoor toch een hele goede, glansrijke carrière weten neer te zetten. Maar een heel gevoelige dame ook. En ze is uiteindelijk is, uh, gestopt uh, met haar werk uh, bij een uh, corporate uh, bureau, advocatenbureau. En nu schrijft ze. Je ja, ziet bij mij alweer de duim omhoog aan. Ja. Het is namelijk uh, vijf minuten voor zeven. Um, Yvonne Floor, we hebben het nog niet over jouw toekomst gehad. Daar moet ik je gewoon opnieuw een keer voor uitnodigen. <laughs> um, de Oestercompagnie, u kunt kans maken op dat boek. Ga daarvoor even naar pagina 331, teletext of nachtvluchten.fm. Ik ga jou een doosje vol geluk geven. Oh, wat lief. En dat is uh, uit handgeschept papier met allemaal kleine bloemblaadjes. Oh, ah, schat. Uh, ja, Het is heel mooi. En daarin zitten eh, nou, bijna 200 hele kleine papieren rolletjes. En op elk rolletje staat een spreuk. En jij mag met dit pincet op goed geluk daar even een spreuk uithalen. En dat wordt dan jouw geluk. En dan ga ik eventjes in de tussentijd afkondigen, want nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 12 mei. En ik was in dit laatste uur in gesprek met de journalisten, juristen en schrijfster... van de Oestercompagnie Yvonne Floor in de tweede aflevering van Geestelijk Welgevaren... Uh, Vragen en opmerkingen kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm. Volgende week uh, zit hier collega Frank van Dijl... en hij ontvangt psychotherapeuten en schrijfster Bronja Davidson. U kunt dus mailen naar onze site, uh, dat uh, kan via nachtvluchten.fm. Daar vindt u ook de prijsvraag, die vindt u ook op teletextpagina 331. En u vindt daar ook allemaal de links van de gasten. De techniek was in handen van Rolf Schreuder, redactie en regie Barbara Elbert... samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En het laatste woord is aan Yvonne Floor. Met de spreuk. De spreuk is het ware geluk, is stil en bloeit. Het schoonst verborgen. Het is wel heel mooi. Dat vind ik prachtig. Ja, heel het erg schoonst bedankt. verborgen. Kijk ja, aan. heel mooi. Daar begonnen we mee. Ja. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, ja, ja ook bedankt. Goed weekend. Lekker veel vogels deze week in Vroege Vogels. Grote sterns boven de Westerschelde. Gezenderde koekoeks. Zeearend succes. Maar het allermooiste zijn toch drie buizerbaby's van nog geen twee weken oud. En dan ook nog een nieuw rapport van de Club van Rome. De wereldberoemde natuurfotograaf Frans Lanting. En we gaan bijen tellen. Morgenochtend van 8 tot 10. Radio 1. Vroeger. Vogels. Het nieuws van alle kanten.